Dat heb ik weer jarenlang naar Spanje, vriendin opgedaan, verzekering getild met zonnebrillen, een video- en fotocamera en zoals ieder jaar belde mijn vriendin. Hallo, met Valeria. Ja, kom, jij komt Jij Center? Nou wel, ik heb geld zat. Ik kom eraan, mijn lieve schatje, voor mijn droogje en mijn natje. Kan niet wachten op mijn hartje overleef. Oh, dan die zaalse temperament vol echt een Spaanse, dus vooruit je grijpt je kansen, over lila. hieruit hier uit de polder, laat ze zomaar van zijn zolder. Krijg van jou de tropenkolder, kolder lila. Samen lekker dolen, met centen laten rollen. En naar het zuiden, als een trein, kon niet vroeg genoeg daar zijn. Want ik dacht aan mijn schatje, morgen moet ik daar zijn. Ik hoorde ze al zeggen, oh jij bent weer Montpelier. Aangekomen op de plaza ging ik wel staan Maracaza, maar ze was al op de Playa Ovalier. De strand deed ik me ronde, als een klein jong opgewonden, denk het aan de stoutste zonde Ovaliria, eindelijk voelde ik haar handen en begon de waterkanten tot weer in het bed belanden, Ovaliria, volledig uit mijn krachten